Landleven. Een hoorspelserie in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag het zevende en laatste deel. Het is eind oktober. Volgende week hebben we alweer november. Parkhoud. Ik loop al in de winterjas. De bossen zitten vol met wild. Er is al een paar keer gejaagd... en voor het eerst sinds is zonder de notaris Fijnhout. Hij was er altijd bij. Heel gaaste land stond op zijn kop... toen in de krant bekend werd gemaakt... dat de notaris in Spanje vastzat. Uh, ze zijn streng daar. Heel streng. Ze zeggen dat hij hier zijn baantje wel kan vergeten. Geen mens neemt hem meer serieus. Dat mens van Van Zalingen is ook weer terug. Uh, dat komt natuurlijk nooit meer goed. Half november gaat Eelko met Famke trouwen. Uh, een mooi feest wordt het niet... Ga maar na. Ozinga in onmin met zijn zoon... en de verzalingers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ja, ja. Ja. ja, met vrouw Govers gaat het heel slecht. Is niks meer waard. Een veertje in de wind. Ozinga komt weer thuis. Geen krachtpatsen meer, zoals in vroeger dagen... Zo. Daar. Kom maar, wie gaat het? Ja, dat gaat best Zo. Alsjeblieft. <laughs> oh, wat een bloemen ja. Kijk eens Dit stukje is van de kerk oh, mooi. mooi, hè? Ja. Ja. Zeg, Waar is Eelkoen nou weer heen? Oh, die moest even bellen Hij komt zo terug oh, ja. Prachtig, hè, al die bloemen Ja mm. Hé hey. Ja, jij was gestopt met sigaren roken, zeg. En... De eer van met thuiskomst. Oh. Ja, en Eelko en ik drinken zo in een borreltje ook nog. Maar geen kastplantje. Ja, maar jij weet nog wel hoe je het ziekenhuis inkwam, hè? Me, eh, mens kan een hoop hebben. Nou, Wiebe, hoe voel je? je? Eh, oh, dat gaat best. Dat gaat best. Zeg, heb je met Eelko nog gepraat over eh, hoe dat hier verder moet? Ja. Na de bruiloft hakken ze de knoop door, maar voorlopig blijft hij je hier helpen. Met ja, medelijden zeker? Ach, wel nee. Nou, zet maar vast de fles klaar en, en, en, en twee graadjes als je wilt. Ja. Zeg, hm? ik hoor dat uh, vrouw Govers naar het verpleeghuis moet. Ja, ach, ze is niks meer waard, hè. Triest, hoor. Groot nieuws. Oh, oh ja, wat dan? Notaris Veenood krijgt zes maanden gevangenisstraf wegens zwendel. Van wie hoor je dat? Van Famke natuurlijk. De moeder is helemaal over de toren. Ze wil naar Spanje. Oh, nou dan hoeft ze hier niet meer terug te komen. Hoor. <laughs> Die vrouw is zo naïef. Hij had haar een schilderij van Goya beloofd, alsof het om een pond gaat. Nou. Ik begrijp de notaris niet, hoor. Ach, kom, met avontuur, euh, spanning. Ja, maar hij heeft het razend druk. Vier mensen in dienst en, en toch tussen de dief en het gaai terechtkomen. Ja, en als hij terugkomt, dan krijgt hij toch nog eervol ontslag. Niks eervol. Oh, je wel. Wat je ook uitgevreten hebt als notaris, eervol ontslag krijg je altijd. Ja, maar, maar Eelco, hoe moet het nou met die trouwerij van jullie? Nee, niks, die gaat gewoon door. Ja, maar, maar ik bedoel, hoe, hoe gaat het tussen de van Zalinges? Nou, niet zo best. Ze hebben voortdurend ruzie. Hij moet er gewoon het huis uit schoppen, die hoer. Ja, waarom is het nou gelijk een hoer, die vrouw? Je wilt haar gedrag toch niet goedkeuren? Ja. Zal ik haar dan maar inschenken? Ja, ja. Ja, doe dat wel. Ik heb nou wel een trek in een borreltje. Heel cool? Ja. ja. Wiebe. Dank je. Nou, heb je thuiskomst, vader? Ja, wiebe. Nou, dank je wel. Goed. Nou. Als jullie nou volgend voorjaar eens samen een mooi reisje gingen maken. Mm, doe jij de boerderij dan? Daar zouden we het nou even niet over hebben. Ja, natuurlijk doe ik dan de boerderij. Nou, hoor je wat je zoon zegt? Hij doet dan de boerderij. Ah, vader, ik dacht alleen ja, als jij Ja, wakker... ja, ja, zo is wel goed hoor. Jullie zijn allebei geïrriteerd. En, waarom nou? Ja. Laat maar zand erover. Pas gewoon ja. geen reis. Tuurlijk wel een reis. Dat was al een oud plan. Jij zorgt voor de boerderij. Dat staat. Even bij de pinken, schuin achter. Er zijn mensen van het diergeneeskundig instituut uit Lelystad. Ze willen melkmonsters nemen. Waar? Ja, in de stal. Ik zei dat ze even moesten wachten, maar ze hadden haast. Haast? Haast? Je gaat er niet op je eigen houtje allemaal stal in. Ja, zij wel dus. Nou, ik, ik ga er zo wel even heen. Ja, nee, ze zijn wel met z'n tweeën. Het touw wel altijd het naadje van de kous weten. Zeg, waarom heet je eigenlijk zo? Om... Touw is toch niet je echte naam? Nee, dat, dat vroeg de dokter laatst ook. Nou, kijk. Ik ben nog iemand van wie wat bewaart, die heeft wat. Nou, tegenwoordig gooit iedereen alles maar gelijk weg. Maar ik bewaar. Zo heb ik mijn schuur vol moertjes, nippeltjes en er hangen overal touwtjes. Dus heet ik touw al honderd jaar. <lacht> nou, ik, ik ben zo terug, hè? Even de heren uithoren met de melkmonsters. Ja, dat zou ik maar doen. <lacht> hmm. Zeg nou, vertel nou eens. Waarom heet dat dan melkerskoorts? Ja, dat moet je die heren vragen. Ja, dus wij kunnen het krijgen, maar de beesten ook. Ja, hier, wacht hier. Wacht, ik heb, ik heb het hier opgeschreven. Het is een bacterie. En het kring dat heet... Lep... Dospirose hartjo. Dat klinkt als Indisch eten. <laughs> maar uh, hoeveel melkmonsters hebben ze genomen? Drie. Ja, en wanneer horen we de uitslag? Oh, hij uh, belt je van de week op. Heb, uh, heb jij de laatste dagen last van, uh, van koppijn? Ik? Ja, nee, of, of, of koorts? Nee, nee, nee. Niks aan de hand. Hmm. Ja, ze zeiden, je beesten kunnen er zwaar ziek van worden. Uh, en bij de mensen gaat de lever eraan. Is er wat tegen? Ja. Ja, ja, maar die man had het over een epidemie. Nou, laat het uh, onze deur maar voorbij gaan deze keer. Heb je al iets gemerkt aan de koeien? Nee, nee tot nu toe niks. Ja, wacht, ja. Nou, je hoort het van de week wel. Hé, hm. Hm. Hey, Tauw, hoe, hoe is het met die gladjakker van een notaris? Nog thee? Ja, je schenkt maar in. Nou. De laatste berichten zijn... ...er lag niet dat zij van Verzalingen een Spanje vreest. Hoe weet je dat nou weer? De hoefsmid van Verzalingen is getrouwd met een zuster van Aaltje van Dikke Vreet. Ja, en is even, Hola, ik ben er nog niet. Er komt nog meer. Anna heeft jou niet voor niks het land verkocht. Hé? He? Dat heeft ze alleen maar gedaan om mij te helpen. Weet je dat wel zeker, Riede? Ja, bij vrouwen weet je nooit iets zeker. Mevrouw Keveling heeft een reisje geboekt bij de bank. Ja, en. Die film erachterna. achterna. Waar wil jij heen, Touw? Nee, nee, nee, nee, nee. Touw heeft voorlopig genoeg gezegd. Maar ik denk dat Anna haar langste tijd in Gaasterland heeft gewoond. Ach, wel, nee, Tau, Anna vertrekt hier nooit van zijn levensdagen. Groot atelier, mooi stuk land. Hidde, dat linkerhoekje daar, hè, voor het huis. Als we daar nou volgend jaar eens een keertje bloemen nemen. Het is er nu zo saai. Dat heeft Frankje zeker ingefluisterd, hè? Nee? Hoezo? Nou, die had het er ook al over. De tuin voor moest helemaal anders. Onbespoten groenten en meer van die flauwe kul. Nee, ik wil alleen maar wat bloemen. Als ik er maar geen kopzorg van heb, dan vind ik alles best. Weetje maken? je maken? Wat voor je? Ik zeg je, voor de winter is Anna Keveling vertrokken. En jij zegt, ze blijft. 25 gulden. 25 gulden, goed. Die verdien ik graag, ja. Mooi. Lies hier is getuige. Voor 25 gulden heb je een mooie fles korenwijn. <laughs> Afgesproken, oude zuipel. Nou, mannen, dan zoek het maar uit, hè? Ik moet naar de tandarts. Nou, die kan er mij geen droogbrood meer verdienen. Ja, dat is het voordeel van een kunstgebied. <laughs> <middels> Eden is een knappe boer. Hij kan ze kalveren in één week tien kilo laten groeien. Uh, is zeldzaam. Dat komt omdat hij ze verschrikkelijk goed laat drinken en er steeds bij is. Ja. Vind je het vreemd dat Hiddeman trouwig is? Kijk, iedereen die bij hem het erf opbreidt, komt om geld. Die wil voorverkopen, die een trekker, noem maar op. Dus als Hidde je niet van naam kent, dan zegt hij bijvoorbeeld niks nodig. Zij liggen moe. Nee, nee, nee, Hidde. Ze ligt al door zo. De bloemen. Wilt u weer naar kijken? Ja. Zo? Daar. Ja. Mooi. Hidde, geef dat glasje even aan. Met dat. Uh, rietje erin? Ja? Het drinkt wat makkelijker. Ja. hier. Dorst. Altijd hard gewerkt, Moe. Daar komt het door. Kalveren. Veulens. Kippen. De mensen. Ja, dat deed je. En dan nog iedereen die aan de deur kwam. Manke Johannes. Met, met... O, met, met borstels op de fiets. Ja, Lies, die, die, die had een hele fiets volgehangen met borstels. Met bezems, van alles. Dat was een fantastisch gezicht. En, en kakel. Oh ja, malle kakel. Die kocht de eieren weer van moeder. Twee cent. Twee cent, ja. Cacao. Wat? Cacao? Daar. Oh, ze bedoelt die cacaobus In het nachtkastje? Ja. Moet ik hem pakken? Ja. Lies. Openmaken. Kom, ja. Uh, gooi maar even op de krant. Hey, een marotzooi. Goede een envelop. Goeiedag wat een hoop geld. 2000 gulden. Voor een nette begrafenis. En. en voor jou, heden. Maar we zijn toch verzekerd? Heeft u dat allemaal gespaard? Ja. Ja, maar u gaat nog niet door, moeder. U blijft nog een tijdje. Oh, zo moe, jongen. Zo moe. Ik ga niet wakker blijven. Meenemen. Het gaat. Maar wat ben je toch een gek mens. Om hier van die paar ah. nog te sparen. Ah. Ze moet nooit iets hebben uitgegeven. Allemaal liefjes van 10 en 25. We moeten er maar even laten slapen, heden Ja. Moeder, we gaan even... Ze slaapt al. Wat doe ik met die bus? Meenemen natuurlijk. Die wil ik op de boerderij hebben staan. Heel der leven heeft ze van dat soort potjes gehad. Hadden vader en ik weer helemaal niks... waren we finaal blut dan had zij op de vliering nog wat eiergeld verstopt. Het was net een eekhoorn. Op 8 november, smiddags om 4 uur, is de brave vrouw Govers ingeslapen. Ze was zo mager en bleek geworden. Mijn vrouw en ik waren er de dag ervoor nog geweest. Ze kon toen al niet meer praten. Vrouw Govers had het lange haar los. Zo, zo kende ik haar niet. Ze was al op weg naar de heerboven, denk ik. Het was een hele mooie begrafenis. Alles keurig verzorgd. De doodgravers hadden moeite met de aarde. De vorst zit al behoorlijk in de grond. De hele kerk zat vol volk. Zelfs Elko Ozinga en zijn moeder... Touw, kom binnen, kerel. Ah, uh, hoe is ik ga? Ja. Ha, Kom, ga zitten. Ga zitten. <lacht> ja. ja, ik dacht, ik moet eens met touw praten. Hm? Dat verbaast me. Ja, nou, ik zal je uitleggen waarom. Uh, een een rokertje? Ja. Ja. Altijd. Nou, dat is een beste. Ja. Ja, kijk, door die opduvel die ik heb gehad, daar... Nou, dan kan ik niet langer voor de volle 100% het bedrijf doen. Je hebt Inne toch? En je zoon? Ja, ja. ja. Ach, Inne is innen. Ja, dat is een waarheid als een koe. Ja, wacht nou eens even Kijk, ik, uh, ik wil het een beetje rustiger aan gaan doen... en mijn zoon die gaat na zijn trouwen toch wat meer voor, uh, voor van Zalingen aan de slag. Dus hij blijft hier werken? Maar natuurlijk. Maar wacht, ik er wel... Beste sigaar, hè? Ik heb ze slechter gerookt. Ja. Nou, luister, ik weet... Uh, jij hebt het niet breed. Ja, weet je... Je schattelt er een beetje bij, bij, uh, bij hidden. <lacht> je stoopt wel eens wat hierachter, <lacht> maar dat blijft toch allemaal geen vetpot, hè? Je vrouw en jij, ja, jullie moeten eens op vakantie. Hoe, eh, uh, hoe dat zo, Ozinga? Nou, dat is goed voor de mensen. Ja, ja, ja. De dokters in het ziekenhuis die hebben mij gezegd dat... dat elk mens af en toe de zinnen moet verzetten. Ja, ja, ja. maar dat gaat ook voor stadsmensen. In die benauwde, donkere straten, ja. Ja, maar dat geldt niet voor ons. Ik ben nog nooit van mijn leven met vakantie geweest. Maar ik ben ook nog nooit één dag ziek geweest, Ozinga. nou, Mag ik even? Ja, doe maar. Het is, uh, het is allemaal een rat van avontuur waar we mee bezig zijn. En ik had, ik had zo gedacht. Jij komt bij mij werk. Zeg, uh, ja. nou, uh, drie dagen in de week. No? Die oos, ik ga toch. Ja, ja, maar dat betekent wederzijds voordeel. Ja, toch? Ik moet er een beetje kalmer aan doen. En jij bent zo sterk als een paard. Uh, wat betaalt Hideo nou? Dat gaat jou niks, aan, o zink, hè? Ja, ja. Nou, nou, ik doe daar vijf gulden bovenop. Zo. Nou, ja, dat is toch mooi meegenomen, hè? Ja, dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd als je daar blijft doorsappelen. En vroeg of laat is het toch afgelopen met onze buurman. Ja? Hoe kom jij aan die wijsheid? Nou, ga maar naar. Straks moet hij toch een zien hebben staan? Komt er. Oh, oh. Ja, maar hij, hij zou moeten mechaniseren. We zijn al aardig bezig. Ja, kom, kom. Met veel geluk zal Gover ze nog best even uithouden, maar het worden barre tijden, hoor. Zo. Dat is nieuws. Het zijn toch altijd barre tijden voor reden? Hij is niet met zijn tijd meegegaan. Ja. Jammer, maar het is niet anders. Ja, geen kwaad woord over Je bent anders aardig bezig. Ik bedoel alleen maar, dan houdt het werk voor jou daarop. Ja, toch? Zeg, zeg, is het waar van die... van die Liesperij, hè? Wat moet waar zijn, Ozinga. Nou, dat ze me heden intrekt. Is mij in het geheel niks van bekend? Zo, zo, zo. En jij weet altijd alles. Van wie hoorde je dat nieuws? Maar wie hoorde ik dat nou? Uh, zeker kerkeringen. Ja, dat zou kunnen, ja. Dus jij, jij betaalt mij vijf gulden meer dan hidden. Ja. ja, omdat je het waard bent natuurlijk, ja. Ja. hè. Jij noemt de uurprijs en daar doe ik vijf gulden bovenop. Zo simpel is dat. Ja, ja, zo simpel is dat. En nou wil ik eventjes mijn verhaal afmaken. Ik werk al meer dan twaalf jaar voor heden, dat weet je. Jij rustig, Ik Thouw. piek er niet over om heden nu in de stront te laten zakken. Als ik vertrek, loopt het uit de hand. Ach, dat zie je toch verkeerd, Thouw man? zie ziet niks verkeerd. Jij ja, hebt de gore moed mij te vragen of ik daar maar wil vertrekken. Je houdt er een lekkere hap voor en daar mag ik in bijten. Zal touw jou eens wat vertellen? Dit bedrijf hier, met al die computerrotzooi... Dat zit eerder op slot dan dat van hele Ja, zeg luister. En je weet mijn vrouwde in kunt steken. Een gewijze rotzak. de oude hoer van het dorp. Ik had het dan nooit moeten vragen, verdomme. Anna heeft weer manvolk over de vloer. Ze weet nu zeker dat ze Hidde niet krijgt. Die is stapel op Lies... Ja, ja, dat voel je. Zoals hij naar haar kijkt. Ei, ei, ei, ei, ei. Uh, Het is triester voor Anna. Oh, die redt zichzelf wel. Ze heeft toch mijn kop gefotografeerd. Ik ben een paar keer bij de binnen geweest. Er staan overal kaarsen te branden. Uh, stadsen, fratsen zijn dat. Nou hebben we de weelden van elektriciteit. gaan ze overal kaarsen neerzetten. Nou ja, dan eerst maar met het plastic zakje naar de bruiloft. Want Eelko trouwt. En als er getrouwd wordt, is touw erbij. Een bruiloft, hè, vrouw Ozinga. Een hele mooie bruiloft. Ja, dat is het. Echt, ik, eh, ik dacht begrepen te hebben dat Eelco hier gewoon blijft werken op de boerderij. Wie heeft jou dat verteld? Wiebe? Ja, hij wil het niet bekennen, Touw. Hij kan het nog steeds niet verkroppen. Het is net, ja, het is net of hij het in gedachten vast wil houden. Maar Eelco, Eelco gaat bij Vanke in. Dat redt hij nooit. Eelco? Nee, hey, Ozinga. Die kan de boerderij toch nooit in zijn eentje redden? Ja, Ook al heeft hij innen. Ja, dat, dat kan hij ook niet. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Afsloten doet hij hem niet. Eelco komt wel af en toe zo helpen. En eh, ook als wij met vakantie gaan. Gaan we, gaan we op vakantie? Zo. Mag het. Na al die jaren. We zijn nooit weg geweest. We hebben nooit weggekund. Nou, ik gun het je van harte, hoor, vrouw Ozinga. Ja, dat weet ik. Oh, wat een volk, Dat ja. is het geweldige. Ja, ben je gelukkig? Ja, wat heet. <laughs> Jij toch ook? Ik ga je wel opvreten. <laughs> Misschien doe ik dat straks ook wel. Ja, dat zou ik niet doen. Dan heb je ineens niks meer. Ja, als je het zo stelt... Zeg, het, uh, het Vinau van mijn vader. Hoe bedoel je? Ja, tegen mij heeft hij nog niet veel gezegd. Dan krijgen ze gewoon iets strot uit Tje, Wat moet hij dan nou zeggen? Dat, dat hij er vrede mee heeft. Ach, hij komt er wel overheen. En hij vindt heus wel een oplossing voor de boerderij. He, maak je er maar niet druk op? Nee, dat doe ik ook niet. Hey, zullen we dansen? Oh, mijn voeten zijn afgestorven. Oh, nee, joh, ben je bent gek. Kom oh. <lacht> op. Okay. Mooi koppeltje, hè, de Vos. Ja, het is er toch van gekomen, hè? Uh, alleen, uh... Wat alleen? Nou, Ozinga heeft goed de pest in, hè? Ah, dat moet Ozinga weten. Ik heb een bedrijf, hij heeft een bedrijf. En ik heb gewonnen. Ja. <laughs> hey, de Vos. Hij is best met paarden die eeuw. Dat is waar. Ik zat er al jong in. Zeg ik, uh, ik zie je vrouw nergens? Nee ja, ik heb er natuurlijk niks mee te maken, maar uh... Nee, precies. Nou goed, spijt me. Nemen we er nog één? Nog wel tien. Waarom heb jij gelogen, wie ons Ozeega? Zo gelogen? Hoe kom je erbij? Jij hebt tegen Touw verteld dat Eelco op de boerderij blijft. Met Touw moeders leren zijn bek te houden. Waarom geef je het nou niet gewoon toe, man? Waarom blijf je je nou toch verzetten tegen het idee? Het is zo. Eelco gaat bij ons vandaan. Kleine kinderen worden groot. Als ze groot zijn, dan volgen ze hun vader op. Na alles wat ouders voor hun kinderen gedaan hebben. Ja, ze hebben een eigen leven, een eigen wil, eigen inzichten. En die kunnen best wel eens verkeerd zijn. In dit geval niet. Ja, ik vind het ook triest, maar het is niet anders. En, en als hij nou naar de Noordpool vertrok. Maar hij blijft vlak in de buurt voor als er iets gebeurt. Ik weet niet of ik dat zo leuk vind alles wat er gebeurd is. Dat moet jij weten. Als jij zo'n stijfkoppige kerel wil blijven, dan moet jij dat weten. Precies. Precies, dat moet ik dan weten. Het was een mooie bruiloft. Je hebt mooie bruiloften? En je hebt mooie begrafenissen. Ja, dat is nou eenmaal zo in dit leven. Zo gaat dat. Ik heb er heel wat zien komen. En ik heb er heel wat zien gaan. Maar ik denk dat ik nog maar even blijf. Godzijdank. Geen melkenskoorts behidden. Die hebt nou een genoeg ellende gehad. Het contract voor de silo is rond. Die wordt gezet. En we hebben verdorie ook nog een nieuwe trekker. Die ouwe kon regelrecht het museum in. Ja, dat is nog de kring waar de vader van heden onder terecht kwam. O oh god, die arme stumper. Dat is ook alweer zo'n tijd geleden. Nou ja, misschien is die annetje zijn vrouw tegengekomen daarboven. Zo Frank... Koffie? Ja, graag. En vertel eens, wat ga je doen als je van het voorjaar examen hebt gedaan? Oh, dat weet ik nog niet. Maar uh, ja, dat uh, klinkt misschien eigenlijk gek. Maar ik zou best een tijdje boer willen zijn. Jij? Uh -huh. Ik heb hier heel wat gezien en opgestoken. En het is hier lekker vrij. Ja, het is en, hard werken hoor. Uh, ja, dat weet ik. Maar er is tenminste geen baas die aan je kop zit te zeuren? Nou, ja, om Hidde kwam, anders flink. Van oh, me. dat uh, viel wel mee hoor. Maar ik wil hier ook geen boer worden. Niet op immermoed. Oh? Ja, Hidde heeft me al lang verteld dat hij dat uh, helemaal niet kan betalen, zo'n vaste kracht in dienst. Niet hier? Maar waar dan? De grond ligt toch niet voor het oprapen, Frankie? Nee, was dat maar waar. Nee, ik denk ergens anders over. Waarover? Nou, dat zeg ik nog maar niet voorlopen. <laughs> ah, zondag lekker naar Duinlicht. hè? Ja. Rij jij? Ja, ik rij Amethyst 4, die is als eerste geplaatst. Mooi. Ik ga mee hoor. Ah, ik had ook niet anders verwacht. Ja, van nu af zit je eraan vast, hè? aan mij en aan de paarden. Zeg, hoe is het nou, uh, nou met je ouders? Uh, ze hebben besloten om uit elkaar te gaan. Oh. Ja, rot natuurlijk. Maar ja, beter zo dan elke dag slaande ruzie. Yeah. Hè? Mijn oude lui hebben het nu ook uitgepraat. Dat, uh, dat van mijn vader met vrouw Govers. Weet ik. Weet, van wie dan? Van touw. Die ouwe, die komt ook overal achter. Ja. Nou, des te beter, hè? Dan hoor ik het meteen als jij naar andere vrouwen kijkt. Ja, wat, ik? Ik? Nee, ben je dat nou? Ja, natuurlijk, nee, niet, man. Ja. Nee. Nee, ik doe het. Nee. Oh ja, en dan nog wat, Hirde. Ik ga voor een jaar naar Engeland. Naar Engeland? Het is niet waar. Ja, voor een jaar. Maar, maar je werkt dan en je spulletje hier? De grote opdracht is af. En in Engeland kan ik ook tekenen. Trouwens, ik krijg een bijrol in een film. Oh, dat zal allemaal een film wezen. Een seksfilm zeker? Dat doe je toch, idioot? Nee, geen seksfilm. Ja, maar de boerderij hier dan? Nou, er komt iemand in zolang. Ik heb hem voor een jaar verhuurd. Aan wie? Nou, je bent ook niet nieuwsgierig, hè? Je <laughs> lijkt taal wel. Ja, kom. Aan een schrijver. Die komt hier een boek afmaken. Een studie of zoiets. Heeft vooruit betaald, dus dat komt mooi uit. Nou, dan heeft het dorp weer wat te kletsen. Wat bedoel je? Alweer een kunstenaar. Het dorp gaat zijn gang maar. Wat is er tegen kunstenaars? Niks, ik, ik, ik heb er niks tegen. Ik had ook nooit wat tegen jou. Nee, dat vergeet ik ook niet. Lies trekt bij je in, hè? Ja, ehm... Um, nou, hij het zegt is... me niks... Het is wel goed. Het is volgens mij het beste wat je kan doen. Maar ik heb echt van je gehouden, Anna. Geloof je dat? Ik geloof je, Hede. We hebben het heel fijn gehad samen. Maar kom je terug. We blijven goede vrienden. Hm. Ik, ik, ik weet alleen niet of... Uh, wat? Ja, of ik Lies van ons zal vertellen. Wat vind jij? Ik denk dat je dat wel moet doen want er blijft er altijd iets tussen jullie hangen. Ja. Lies heeft recht op de waarheid. Maar als ze het nou niet begrijpt? Begrijpt het wel. Ze heeft ook het een en ander meegemaakt. Ga dan maar gewoon recht door zee. Hou je aan je devies? Mijn devies? Ja. Immer moed. Hm? Oh ja, je hebt gelijk. <laughs> Oh, wat, wat, wat is het koud. Wat horen vriezen bekant van mijn kop. De tijd vliegt. Het is alweer een jaar geleden dat Hiddes zuster omkwam samen met haar man. God hebben hun ziel. En een jaar alweer dat Frankie bij ons kwam. Hij is ouder geworden dat jong. Wil nou ook boer worden. Had je het ooit aan hem afgezien? Maar hij voert wat in zijn schild, dat zeker. Maar wat? Daar kan de oude touw nou toch maar niet achter komen, hè? Nee, nee, die Frankie laat nooit eens het achterste van zijn tong zien. Koud. Nou wou ik toch wel eens dat ze eraan kwam met het boeltje. Want ik heb geen zin om hier nog langer in die kou te staan. Ah, ah, eindelijk. Daar heb je ze. Ik voel me zo langzamerhand een ijsklop. Gelukkig, daar is ze nou. Hé, hey, hé, hey Lies. Hé, hey Lies. Hé, hey, Touw. Ah, kom, kom. Kom, Lies. Geef, geef, geef dat door mij, hè. Ik zorg wel dat het naar binnen komt. Allemachtig. Wat, wat heb je in godsnaam in die, in die koffer gestopt? Goud? Nee hoor, was het maar waar. <lacht> waar is Hidde? Binnen. Hij zet koffie. Met het ding dat hij toegekocht heb. En uh, hij heeft een verrassing voor je. Een verrassing? Ja, ja. ja, maar Touw zegt niks. Zo, Hidde. Daar ben ik dan. Zo, daar ben je. Nou, uh, welkom op immermoed. Hè? Hier, ga, ga hier maar even lekker zitten. Hè? <lacht> ik schenk de koffie in. Nou, ik kom bij jou in. Dat is mijn taak. Nee, nee, nee. Vandaag niet. Zo. Alsjeblieft. Touw ook? Ja, nou, Graag. Zeg, waar is Frank? Die, die, die hoort er ook bij. Ik pak nog wat spullen uit de auto's, al zo we komen. Ja, hij heeft een paar flinke handen aan zijn lijf, hè. Zo. Nou, daar ben je dan, hè, Lies? Ja. En daar blijf ik. <laughs> Dat is een lekker bakkie. Wanneer trouwen jullie... Of mag ik dat niet vragen? Ja, tuurlijk. Tegen kerstmis. Zo, dat is vast dat. Moet het allemaal naar achter? Nee, dat daar naar de slaapkamer. Dat naar de keuken. Hé, hey, maar drink eerst even wat koffie. Hè? Nou, uh, ik heb liever fris. Is het nog niet fris genoeg? Er <laughs> staat in de ijskast. Pak maar. Oké. Okay. <laughs> daar. Dat heb je verdiend. He? Ja, maar, maar we horen toch bij elkaar, jij en ik. Frank, en, en touw. Okay. Ja, uh, jij af en toe. hè? Oh, ik, ah, ik hang er weer bij. Hè? Vijfde wiel aan de wagen. Ach, je weet wel beter, touw. Pak de fles, hè? Dan, uh, dan drinken we er een. Ja, maar niet te veel hoor, ik moet nog koken. Er uh, wordt vandaag niet gekookt. hè? Huh? Er wordt natuurlijk gekookt. Nee, nee. We eten vanavond om het te vieren bij de Chinees in het dorp. <laughs> ja, oh. ja. dat was nou de verrassing, Lies. We eten uh, Babi. Uh, pa. Pankang. En. Uh, lats nou, uh, Touw, ik heb liever Babi speciaal met kip hoor. Oh, maar, dat krijg je. Zeg maar, Frank, jij had mij nog iets te zeggen, heb ik gehoord. Ja, ik. Uh, ik ben bij Ozinga geweest, midden. Jij? Ik ga van het voorjaar bij hem werken. Wat? Nou, nu Elko weg is, hij bood me aan om het boerenvak te leren. Eerst op proef, maar hij betaalt heel goed. Nou, breek mijn klomp. Zegt u niks, om Hidde? Ik, ik... Uh... Ja, om Hidde en ik vinden dat een uitstekend idee, Frank. Maar, maar ik wou voorlopig hier wel blijven slapen, hoor, als dat goed is. Al zelf. Doe nou, Hidde. Ja, zeg nou dat je het goed vindt. Haat weg, liefde erin. Nou... Als je dat wil. Ja, dat wil ik. Nou, daar ga je dan. Op de toekomst. He? Op onze toekomst. En op immermoed. En als je dan straks bij gaan aan de gang gaat. dan kennen we af en toe wel eens een beetje met elkaar smoesen, hè, Frankie? Ja, nee, nou, aan taal. Ja, toch? Hey, hè, ik krijg nog 25 piek van jou, weet je dat? 25 piek? Ja, van die wetenschap. Dat Anna hier weg zou gaan, weet je wel? Oh, ja! Jij ja, ja, hebt ja, ja, ja, ja, gelijk. Nou, nee, dat, dat heb je inderdaad eerlijk verdiend. Dat hoor, Ja, kijk eens hier. je U hebt geluisterd naar het zevende, tevens laatste deel van Landleven. Een hoorspelserie geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling: Tau Korwitsche. Hidde Govers, Jan-Jaap Jansen. Moeder Govers, Lies de Wind. Frank, Hans Breedveld. Wiebe Ozinga, Bernard Droog. Gaetske Ozinga, zijn vrouw, Marianne Rector. Eelco, hun zoon, Olaf Wijnands. Piet van Zalingen, werd gespeeld door Hans Hoekman. Famke van Zalingen, door Erna Bos. Lies de Parera, Ineke Terhege. Anna Keverling, Rick Nicolet. En De Vos, Lou Steenbergen. Technische realisatie, Tom Prudon... Léon Dubois en Marcel van Eupen de regie had Hero Muller.